Hoogstwaarschijnlijk uit het Duitse parlement. Het dodental door de aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is opgelopen tot 68. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Onder de slachtoffers is ook een Nederlandse vrouw van 33. Ze werd gisteren dodelijk getroffen tijdens de schietpartij in het Luxe Winkelcentrum. Ook haar Australische echtgenoot heeft de aanval niet overleefd. Het paar woonde in Tanzania en verbleef tijdelijk in Kenia. In het winkelcentrum waren op het moment van de aanslag acht Nederlanders. Zeven van hen konden tijdig ontsnappen. Bij een vermoedelijke gasexplosie in een appartementencomplex in Den Haag... is een bewoner om het leven gekomen. Er zijn geen gewonden. De explosie in het complex veroorzaakte een grote ravage. Bewoners van 60 appartementen zijn geëvacueerd. Vanavond wordt gekeken of er al mensen terug kunnen naar hun woning. Politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de explosie.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 1250 PA Ontdek de wet van Lexens Advocaten en notarissen Ga naar Lexens.com Langs de lijnen Met Jeroen stophorst Goedenavond, welkom bij langs de Lijn waarin we terugblikken op de sport van deze prachtige zondag. En dus op de topper PSV Ajax. Het werd een afstraffing voor de ploeg van Frank de Boer. Het is 4-0 na nou 68 minuten. Ajax is uh, bezig aan de wedstrijd die het nog lang zal heugen. Ajax wordt afgeslacht door PSV. Zij Bas Tichler en met hem gaan we de wedstrijd zo direct uitgebreid nabespreken. En in onze top 5 hoort u ook hoe de geboeders van de Kerkhof het duel hebben gevolgd. En natuurlijk staan we in die top 5 ook uitgebreid stil bij de start van de WK wielrennen. Het eerste onderdeel, de -en tijdrit voor merkend teams, werd een zenuwenspel. Het is... Nou, uh, nou, nou, nou, nou, no, no, no, no. oh. het is goud. <laars> 88 ste dit is een boek. En wat te denken van de Oranje mannen bij het EK volleybal. Ook zij maakten het spannend. Nu is de vraag, wie knakt er als eerste? Is dat Slovenië? Dan zijn zij uitgeschakeld. Is dat Nederland? Dan zijn zij uitgeschakeld. Zo direct is dit gevecht. En met de hakken over de sloot wist Oranje het te redden. Verder horen we hoe het kampioensfeest van de honkballers van de Tumens was. Allemaal tot 11 uur in de Lijn. 4-0 werden dus bij PSV Ajax. En alle doelpunten vielen na de rust in een kwartiertje tijd. Tim Mattafs opende de score na blunder van doelman Kenneth Vermeer van Ajax. En via Jetro Willems, Oscar Hiljemark en Jisoen Park liep PSV vervolgens snel uit naar 4-0. Philippe Cocu was uiteraard dik tevreden met die royale winst van zijn ploeg. Nou, het is gewoon een, uh, een geweldige teamprestatie. Ook als een aantal spelers wegvallen die uh, normaliter normaal te spelen. Uh, of je maakt wel eens een andere keuze in een basis. Dan blijkt weer, uh, nogmaals, dat je, dat je als je als team speelt... en uh, alles voor elkaar over hebt om uh, tot een goed resultaat te komen... dan kom je wel heel ver hoor. Nou, dat, moet je dus, uh, dat moet je dus ook goed doen, dat je er niet 11 hebt, maar 14, 15, 16. Ja, je, je hebt natuurlijk over een heel jaar een hele, hele selectie nodig. Maar het is ook een goed voorbeeld, denk ik, naar uh, de wedstrijd... die we afgelopen donderdag hebben gespeeld en nu. Uh, dat zijn dingen waar je heel veel uit kan halen, ook als team... om daar uh, wijzer en beter van te worden. Zo goed was je vandaag niet. Of vind je dat een belediging als ik dat zeg? Nou, ik moet, als ik eerlijk ben vond ik dat we wel heel goed aan de wedstrijd begonnen. Ja, uh, zeker de eerste 20, 15 minuten was gewoon prima. Ja, na de rust toe, uh, uh, zeker de laatste kwartier, kwamen uh, we een beetje in de moeilijkheden. Ook wel een beetje in onszelf door uh, slordigheden, fouten we een paar keer uit. We durfden niet meer echt onder de druk aan te spelen. Uh, dus aangegeven in de rust om, uh, om toch weer het initiatief te, te nemen. Uh, en druk naar voren te proberen geven op, op momenten. Uh, dat hadden we na rust de eerste vijf minuten eigenlijk nog wel moeite mee. Ook nog onrustig. Maar ik vond wel vanaf dat moment daarna uh, groeiden we wel in de wedstrijd. En, en belonen we onszelf ook met, uh, met een goal Want die kans hadden we natuurlijk de eerste helft ook wel gehad, maar die hadden we niet kunnen verzilveren. Ja, dat geeft dan natuurlijk wel uh, heel veel vertrouwen aan, uh, aan de ploeg. Dat zie je en die groeien in de wedstrijd. En, en dan krijg je gewoon nog een uh, geweldige uitslag. Ja, nou, had je zes keer uh, niet gewonnen. Dat doet misschien wat met het elftal. Zeker met jonge, jonge spelers. Wat geeft jou nou vandaag na deze zondag met die finale overwinning? meeste voldoening? Nou, wij waren wat minder met, met, met die serie waar iedereen het overheen uh, uh, bezig was. Bezig, maar wij waren meer bezig met het feit van... Oké, okay, wat hebben we afgelopen donderdag gepresteerd? Was dat PSV-niveau? psv, eh, waar, PSV nou, Nee, dat moet beter, Er moeten heel veel dingen anders. Nou, uitgelezen kans om dat zondag tegen Ajax weer te laten zien. Nou, daar heeft denk ik het elftal heel goed op geantwoord. En nu is ook weer de kunst om dat te blijven doen. Juist, wilde ik zeggen. Dat uh, zei PSV-trainer Cocu in gesprek met Joep Schreuder. En dan door naar Ajax natuurlijk. Dat verloor eerder deze week ook al met 4-0 van Barcelona. Trainer Frank de Boer vond dat zijn ploeg de nederlaag vandaag aan zichzelf te wijten had. Ik vind het uh, begonnen goed en op een gegeven moment uh, maken we van achteruit een fout. En toen liepen ze ook in één keer uh, door op uh, onze doelman. Nou, die redden we op dat moment heel goed. Toen waren we even in een periode dat we onder druk stonden. En eigenlijk de volgens mij de laatste twintig minuten van de tweede eerste helft was er eigenlijk niets meer aan de hand. En ik uh, kon ook steeds een vrije man vinden. Niet dat we echt grote kans maar er waren wel mogelijkheden om een, tot de grote kans te komen. En dat was uh, dan jammer vond ik, omdat de, les, de laatste keuze dan nou, net niet goed, nog, uh, goed genoeg was. En eigenlijk de tweede helft was hetzelfde verhaal. Er was helemaal niks aan de hand. En uiteindelijk ja, maken we drie fouten achter elkaar. En, en dan ligt hij in het netje. En dan ook nog zo'n klutsbal. En opeens, voor je het weet, zijn je met 2-0 achter. Ja, dan wordt het lastig. Dan wachten zij op natuurlijk op de counter op dat moment. Ja, dan hebben ze goed van Dus de fout van Vermeer is des te crucialer. De 1-0. Ja, maar als je ziet wat we in de hoek doen, uh, daar dat lijkt me ook niet echt lekker. Maar goed, 13 doelpunten in 7 wedstrijden tegen, Ja, dat kan niet. Ook, ook toch een woord over Mooisander, die heeft zijn dag ook niet. Is dit collectief falen? Wat is dit, Frank? Ja, uiteindelijk is het altijd collectief, vind ik. En, uh, we hebben uh, ondermaats gepresteerd, want ik vond echt dat er wat meer viel te halen vandaag. En dan dat je uh, een paar momenten geeft het zomaar uh, uit handen, en uh, dat is collectief. Dan nog even een 4-0 Barcelona verliesje. Daar haal je iets positiefs uit. kom je hier. Een verliesje met 4-0. Dan kun je zeggen, we hebben, we hebben fases gedomineerd. Maar dat ja, is gewoon 4-0. Dit is Frank. Wat, wat... Nou, gewoon eens Frank. Wat doet dat met jou? Nou, dat doet niet alleen met mij wat. Maar ik denk met uh, heel Ajax. En uh, de staf, de, de spelersgroep omdat het niet vaker is voorgekomen ik, dat je twee keer achter elkaar met 4-0 verliest. En, uh, dat moet je een plekje geven. En Daarnaast denk ik wel dat er uh, nu een periode aankomt waar we weer zelfvertrouwen kunnen tanken. Maar dat moet van diep komen en uh, daar moet je keihard voor werken met z'n allen. En dat gaan we ook doen. Dus Frank de Boer, we gaan verder praten over deze wedstrijd... met onze verslaggever Bas Tigler. Bas, goedenavond. Dag Jeroen, goedenavond. Ja, het was voor beide zo'n wedstrijd... waarin het zelfvertrouwen moest worden omgekrikt... na twee uh, smadelijke nederlagen in Europa. En ja, dan, uh, dan, dan pakt het altijd weer voor eentje maar goed uit natuurlijk. En dus kan je denken, heeft Ajax een heel slechte week? Nou, dat hebben ze ook. Kijk, die 4-0 in, uh, in Spanje. Dat was min of meer ingecalculeerd, sterker nog. Als je de tendens hoorde van wat men in Nederland dacht van die wedstrijd in uh, Camp Nou... dan was het misschien in uh, de gedachten van veel mensen nog wel veel erger geworden dan die 4-0. Uh, PSV zet zichzelf natuurlijk een beetje voor aap eigenlijk in die thuiswedstrijd tegen Ludo Goretz... om door die te verliezen, maar ze waren wel allebei toe aan eer hersteld. Mm -hmm. En vergeet niet, dat worden we zo even ook al langskomen... PSV zes keer achter elkaar niet gewonnen, dat telt. Ajax in dit seizoen... Uh, van de drie uitwedstrijden die ze hadden gespeeld tot vandaag... Uh, één verloren, twee gelijk. Dus ze hadden wel allebei wat uh, om te laten zien. Ja, uh, en, en wat mij opviel bij PSV... was de instelling uh, in vergelijking met uh, afgelopen donderdag... toen iedereen, maar wat liep de shock, uh, leek het over het veld. En nu ja. uh, deden ze echt, echt alles aan. Nou, Het grappige is dat in aanloop naar die Europa League-wedstrijd... Philip Cocu een aantal malen heeft gezegd, wij nemen de... of volgens mij zei hij, ik neem de Europa League heel serieus. En toen dacht ik, toen ik de wedstrijd zag, dan ben je de enige. Ja. Want die indruk had ik inderdaad bij het elftal niet. En je ziet maar, dat als je wel allemaal... en dat zegt hij in dat interview van zo even met Joep ook... als je dus wel allemaal bereid bent om de mouwen op te stropen... en te doen wat je moet doen, dan ziet het er totaal anders uit. Ja, eh, PSV-Ajax, een van onze traditionals, zou je het mogen noemen... was toch ook een echte topper. Nou, ik vond het over de hele linie allemaal niet geweldig. Um, maar dat, ik ben maar geneigd om te denken dat ik daar ook weer niet te veel naar moet kijken. Want de uh, wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van een paar weken geleden viel ook al heel erg mm -hmm. tegen. Uh, het niveau in Nederland is gewoon niet meer zo hoog. En ik wil ook niet zurig zijn en altijd maar zaniken over wat er niet goed is. Maar ja, het is vrij objectief vast te stellen dat. Kijk ook naar de leeftijd van de elftallen: PSV was 22,8 geloof ik bij het begin, en Ajax 23,4. Ik heb dat toevallig zitten uitrekenen. Ja, dat, dat, dat geeft al iets aan. Het zijn heel veel tieners. Het zijn jonge twintigers die in het veld staan. Dat zijn spelers die fouten maken en nog niet op het niveau zijn wat je graag wil zien. Maar als je dit, uh, je, je moet voor de lol de samenvatting eens kijken. of mijn part de hele wedstrijd van PSV Ajax van tien jaar geleden. dan weet je niet wat je ziet. Ja, het begon allemaal natuurlijk door een blunder van Kenneth Vermeer van Ajax. Die hielp PSV zo in de 1-0 voorsprong. Daarna kwam de proef van CoQ binnen 15 minuten dus helemaal over de Amsterdammers heen. Vermeer... Staat de laatste tijd ter discussie bij Ajax, althans, in de media. Trainer Frank de Boer uh, praat nu over zijn doelman. Het wordt niet makkelijker voor hem natuurlijk. Je ziet gewoon dat het op dit moment een kwestie van vertrouwen is. Op dit moment ballen die je nu gaat stompen, die je normaal vasthoudt, zeg maar. Ja, dat, dat heb je mee te maken. Ja, Dandig veelgeplaagde Vermeer zelf. Hij vertelt over dat eerste doelpunt. Komt de voorzitter van de linkerkant van Depay en... Uh... Ik weet niet, mijn komt eigenlijk voor langs. Op dat moment uh, ben ik hem ja, eventjes kwijt. En eigenlijk uh, heb ik de bal vast. En uh, ja, ik laat hem los. Je bent een ontzettend goede keeper. Misschien wel de beste van Nederland. Zeker als het gaat om één op één situaties. Daar ben je mee me eens hè? Mee eens. Nou, je bent goed. <laughs> Sta je niet in AXE? Nee, uh, natuurlijk, ja, natuurlijk kan ik wel keeper. Dat Alleen die voorzetten. Dat grabbelen. Nou, dat... Het is niet de eerste keer. Het is niet de eerste keer, maar het uh, zal ook niet de laatste keer zijn. Nee? In, de, in de voetballerij, uh, of, of nou een keeper is of een speler is... Uh, iedereen maakt wel eens een foutje. Het zit, uh, het zit nu even niet mee, dat klopt. Wat moet je er, moet je er nou mee? Hè? Ben je iemand die dan zegt... ja, sorry, in de kleedkamer? Sorry, ik denk als je naar alle goals kijkt... Uh, zijn het allemaal individuele fouten. Dus sorry, uh, je moet het verwerken. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier, ik ook. Doe je dat? Maar ik ben een rustig persoon uh, van mezelf, dus ja, zeker. Kook je niet van binnen? Boos op jezelf? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, je verliest de wedstrijd en door het eerste doelpunt uh, is het uh, ja, eigenlijk uh, wat minder. Uh, we zaten, ja, ik wil niet zeggen dat we super in de wedstrijd zaten, dat niet. Maar er stond nog 0-0, dus uh, je had nog niks verloren. En je ziet uh, na de 1-0 valt de 2-0 eigenlijk ook korter op. En uh, ja, zie je ziet toch wel dat het geloof een beetje weg is. Ja, Bas Tigler, de situatie van Vermeer die wordt natuurlijk wel uh, penibel nu. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, Je kan er een heleboel dingen over zeggen. Het uh, antwoord op jouw vraag is dat dit wel eens het einde van Vermeer... zou kunnen zijn voorlopig in het eerste elftal van Ajax. Mm -hmm. Omdat er uh, simpelweg te veel fouten door hem zijn gemaakt. Uh, AZ, uitwedstrijd die Ajax met 3-2 verliest, gaat hij de fout in... Waardoor AZ een goal maakt. Groningen uit gaat hij de fout in waardoor de gelijkmaker valt. Uh, Peck Zwolle vorige week gaat hij de fout in waardoor uh, gescoord wordt. Maar die goal wordt uiteindelijk vanwege buitenspel afgekeurd. Waarvan uh, toch veel mensen zeiden dat is nog onterecht, maar oké. Okay. Dus dan is dit de vierde. Uh -huh. Dat lijkt me eerlijk gezegd in zeven wedstrijden wat veel. Uh, wat je er wel bij moet zeggen is dat er natuurlijk altijd, dat geldt vaak. Ik bedoel, keepers die een fout maken staan in de schijnwerpers. Maar als je kijkt naar het geklungel voorafgaand aan die 1-0, nou. dat onverlet dat vermeer gewoon die bal moet vangen, hoor. Dan uh, kijk je wat siem de jong daar doet en wat ricardo van rijn daar doet. Dat zijn internationals, hè? Die staan daar als, als kinderen te knoeien. Ja, dat heeft de Frank Gordenslag. de Boer ook gezegd. Hè? Die ja, en terecht. Op. Dat moet je ook niet uit het oog verliezen. Maar hij moet wel die bal gewoon vangen. Ja. En dan is het probleem opgelost. In die Be zin zit het eigenlijk sowieso niet mee. Hè? Want het tweede goal van PSV is van richting veranderd schot. Dus ze doen zichzelf ook een beetje de das om. En Het zit niet mee. Het punt voor Vermeer is natuurlijk dat er een hele goede tweede keeper achter hem staat. Jasper Sillissen. Ja, He? absoluut. Dus niet, en, niet, als, een als, je, als je de keuze hebt uit, uit, uit twee keepers waar ze ook nog een boel geld voor betaald hebben. Vergeet dat ook niet. Mm -hmm. Die drie jaar jonger is... Ja, kijk, het, het, het merkwaardige is... omdat er een bekerwedstrijd aankomt woensdag... van Ajax tegen Volendam. Uh, kiept er sowieso, want dat was de afspraak. Hè? Die kipt in het bekertoernooi. Um, stel nou dat hij daar hele merkwaardige fouten gaat maken... dan zou de boer nog aan het twijfelen komen. Maar ik vermoed, dat lijkt mij ook eerlijk gezegd best logisch... hoewel de boer zich een beetje op de vlakte hield na afloop... Um, dat als er gewoon goed kipt en uh, dat foutloos doet... Ja, dan lijkt het mij dat hij volgende week in het doel staat. Want je moet een keer... Ingrijpen toch, en dat moment lijkt me nu. Ja, we gaan een oud-doelman er even bij halen... die zijn sporen in het betaalde voetbal ruimschoots heeft verdiend. Goedenavond, Edwin Zoeterbier. Goedenavond. Oudkeeper van PSV, Vitesse, Sundland, Feyenoord. Uh, heel ervaren, jarenlang uh, op topniveau gespeeld. Uh, hoe kijk jij aan tegen de situatie van Kenneth Vermeer? Uh, laten we eerst kijken tegen die fout van vandaag. Uh, nou ja, kijk, uh, tuurlijk hij maakt een fout uh, en dat weet hij uh, als geen ander. Alleen ja, ik, uh, ik, ik, ik ga even terug naar het begin van het seizoen. Ja. Uh, nou, uh, je hebt op een gegeven moment uh, zijn ze natuurlijk weg geweest met een Nederlands elftal en uh, uh, heel lang uh, seizoen gehad uh, daarvoor. Nou, en als je dan vervolgens uh, vanaf dag 1 eigenlijk uh, de media bekijkt uh, wat er allemaal rondom uh, Silissen gebeurt. Eh uh, ja, vind ik het een beetje eigenlijk uh, kinderachtig uh, hoe men nu eh uh, uh, verbeer wegzet. Uh, want ja, natuurlijk, hij heeft uh, bij die, uh, bij de wedstrijden die. Uh uh, ...die net genoemd worden. Natuurlijk heeft hij mm -hmm. daar fouten, fouten gemaakt. Maar dan maken de spelers ook fouten. Maar vanaf dag 1 van de voorbereiding, uh, ...ja, Silas gaat dag 1 al meteen meetrainen. En uh, wordt daar alles wordt alles... Uh, ...er wordt daar media aandacht aan gegeven. jij vindt dat Silas door de media... ...eigenlijk vanaf het begin van het seizoen naar voren wordt geschoven? Uh, nou ja, eigenlijk kijk je in de kranten... ...als je kijkt naar... Uh, uh, ...zeg maar het... Uh, uh, de journalisten die, uh, die vervolgens uh, verslag geven op de, de wedstrijden. Ook van uh, als het meer een bal pakt. Nou, ja dan, oh, nou hij heeft hem. ja, dan denk ik bij mezelf: jongens, waar zijn waar we eigenlijk mee bezig? Die jongen die, heeft drie, die, die is drie jaar achter elkaar kampioen geweest. Met goed keeperwerk. Hij heeft drie wedstrijden in Nederlands 11 al gestaan. Met nul tegen. Waar, waarin hij gewoon goed gekeept heeft. En nu halen wij in ene. Uh, met alle respect, hè, kijk, Silas, natuurlijk zal, zal het een goede keeper zijn. Maar hij heeft nog maar een jaar gekiept bij NEC. En uh, vervolgens is hij gehaald door uh, Ajax. Uh -huh. Maar we, we, hebben, we, hebben, we doen nu iets uh, richting Vermeer. Van, nou, hij kan er niks meer van en uh, uh, hij maakt elke keer maar fouten. Ja, uh, dat vind ik een beetje uh, ja, niet terecht richting Vermeer. Nee. Maar hoe Die, moet je een keeper uh, anders be dan beoordelen? Nou, je mag een keeper best wel beoordelen, maar uh -huh. dan gaan we naar de eerste helft toe. Tuurlijk, hij maakt een fout bij D0. Dat betekent niet dat de wedstrijd weg is. Ja, tot daarna uh, weer een fout aan vooraf gaat. Weer een fout gemaakt met 2-1, 3 en 4-0. Ja. Maar uh, je kan ook vervolgens uh, 2-1 winnen. Of 3-1 winnen. Ja, dat gebeurt dan niet. Oké. Okay. Maar de eerste helft, als je de eerste helft uh, eventjes neemt... Uh, doet hij fantastisch mee uh, uh, achter zijn verdediging. Uh, heeft een aantal goede reddingen. Uh, daar hoor ik niemand meer over. En natuurlijk, dat is het... Nee, dat is, dat het is de tragiek van de keeper, hè? Ja, dat weet ik. Ja. Maar... Uh, dat, ik praat nu al over de tennis van dag 1 van de voorbereiding. Mm -hmm. En alles wordt op een gegeven moment maar fantastisch. En nou ja, uh, om maar een voorbeeldje te geven. Afgelopen, wie, afgelopen week heeft Dan Silles bij het uh, tweede gespeeld. Nou, dan krijgt hij een 9 in 1. Nou, die is hij nog nooit in de afgelopen twee jaar gegeven een 9. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld in de voetbal International. Ja. En dat bedoel ik met, met, met, met de journalist. De journalist hij heeft natuurlijk wel eigenlijk uh, heel veel macht. Ja, maar uh, wat, wat is, zou de journalisten nou uh, een baat bij hebben... dat Zinnen op de goal staat uh, of Vermeer? Nou, ja, kijk, je kan op een gegeven moment druk uitoefenen. Hè? Want kijk, uh, Isaacson en Titon. Uh, Frank de Boer was twee jaar geleden gewoon heel stellig. En Ajax, of tenminste, de journalisten probeerden bij Ajax toen ook al Siles een beetje er doorheen te drukken. Toen heeft hij gezegd, jongens, moet je goed luisteren. Ik wil geen gezeik meer hebben. Vermeerder is met één, Silas is met twee. Nou, bij PSV hebben ze op een gegeven moment wel uh, gehoor gegeven ja. aan... Ja, dan Isaacson, dan Titon. En op een gegeven moment heeft ze hun, dat, het kampioenschap gekost. Want je kan niet, een, een, een positie van een keeper is gewoon heel erg, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, gevoelig. Uh, ja. uh, als je een speler wisselt, die kan je een wedstrijd na weer wisselen. Die, die kan op drie, drie posities. Nou, een, een keeper, dat zie je nou bij het Nederlands elftal ook. Uh, we gaan het dit, we, we gaan de ene wedstrijd die doen en de andere wedstrijd gaan we die doen. Ja, jongens, dat moet je niet in een. Uh, voor een keeper moet je dat willen. Dat is een slechte moet... situatie ook wat in, de, in Oranje gebeurt. Dat je, je moet iemand gewoon vast hebben die daarmee ook vertrouwen kweekt. Nou ja, kijk, niemand weet, niemand is op dit moment nu meer zeker, of eh, eigenlijk, iedereen is nu, uh, zeg maar, eigenlijk uh, kan voor Nederland zelf wel uitkomen. Ja. Want ja, als je een bepaalde specifieke eigenschap hebt, dan kan je daar zeg maar uh, ja. goed velen. Ja, en uh, ik denk niet dat de keeperspositie daarvoor gemaakt is. Mooi op geen zekerheid. Ja, dat wil ik zeggen nog. Uh, Pardon, tot slot even. Uh, jij denkt, als je, is het zo dat als je een keeper passeert nu, bijvoorbeeld Vermeer, uh, ja. uh, dan, uh, dan, dan breng je eigenlijk zijn carrière om zeep? Uh, oh nee, dat denk ik, daar, daar is zover. Dat zou kunnen. Alleen, ik denk niet dat Vermeer een type is. Uh... Die, uh, ...die bij de pakken neer gaat zitten... ...in tegendeel zelfs... Uh, die, uh, ...die zal wel weer uh, absoluut... Uh, ...alles aanwenden om weer terug te komen... ...maar ja, ik ben gemeend dat... ...dat Frank uh, destijds ook de goede keuze gemaakt heeft... ...om gewoon te zeggen... ...jongens, uh, okay. druk -dru lichter... ...maar hij heeft, hij heeft mij eigenlijk nog nooit laten, laten vallen... ...en ik hoop dat Frank dat nu weer doet... ...want die, ja, dat is gewoon de kracht van uh, Frank Boer, denk ik... Want, die is gewoon eerlijk en uh, ja die zegt gewoon jongens, uh, hij is mijn nummer 1 en die andere is m'n nummer 2. Ken en Vermeer dus laten staan, zeg jij. Edwin Zoeterbier. Ah, dank je wel voor je bijdrage en ook Bas Stichler... Hartelijk dank. We gaan er weer aan beginnen, aan de traditionele top 5 Op de zondagavond, onze redactie heeft geheel ondemocratisch... een keuze gemaakt uit de belangrijkste sportmomenten... van het afgelopen weekend. We tellen af. Nummer 5. En de vakbouw van Green Camp betekent... de 14e landstitel voor Tunis. Ja, geweldig. Uh, ja, dit was de doelstelling vanaf dag 1. En nadat vorig jaar de titel moest worden gelaten... aan het Haarlemse Kinheim... is nu de traditionele douche voor Evert-Jan het Hoen en zijn mannen. Alleen, je moet het nog wel bewijzen hè, dat we gaan. Mooie beker, ga je nog een beetje feest vieren? Ik denk het niet. Vierlijk wel. Duizend bedoelen met de jongens allemaal, een beetje feesten. Door Neptunus, voor de veertiende keer kampioen van Nederland. De van Neptunus wonnen in de Hollandse serie... ook hun vierde wedstrijd tegen pioniers. Het werd dus een zogenoemde whitewash. En het werd uitgebreid gevierd. Een van de coaches van Neptunus is Jeroen Sluiter. Jeroen, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hoe gaat het met je op de day after... Nou, ik uh, ben toch wel een beetje moe. <laughs> ja, laat geworden? <laughs> ja, ja, het was laat geworden. En uh, je denkt dan altijd uh, ietsje meer dan, je, dan verstandig is. Ja. Dus uh, dan, uh, dan uh, merk je dat de dag erna. Het nou. is een, uh, een white show als het uh, heet. Hoe groot was de ontlading? Want ja, wij hadden het allemaal een beetje zien aankomen. Uh, ja, de ontlading is, is heel groot. Wel. Het, waren, uh, toch, uh, het was zeker de laatste, dus het was heel erg spannend. En uh, kwam nog terug in de negende inning, dus we moesten het in de verlenging doen. Dus uh, ja, de ontlading is dan heel groot, zeker na een, een spannende wedstrijd. Ja, jullie laatste kampioenschap, drie jaar geleden was dat. In de finale vorig jaar verloren de Tunis nog ook met 4-0. Uh, dat kwam hard aan? Ja, ik was er zelf niet, niet bij als coach. Ik was nog wel uh, be, betrokken bij de club toen. Ja, ja dat kwam heel hard aan. Uh, het team was toen echt... Uh, Zwaar favoriet. had in de playoffs heel goed gespeeld. Dus toen was het een hele grote klap uh, dat het niet doorging. Dus daarvoor denk ik dat de vo uh, voldoening dit jaar uh, extra groot was. Ja, dus je, je weet nu hoe het, uh, hoe het is met de Pioniers. 4-0 uh, ja, <laughs> je... -no verlies in de Holland-Series. Dat, uh, dat, dat komt uh, aan, dat is niet leuk. Ik bedoel je dat? Ja, ja dat, die, die, die, dat zullen ze goed voelen inderdaad. Nou, het was, Pioniers is een hele goede teest. Alle wedstrijden zijn echt uh, heel close geweest. En uh, ja, dat, dat, dat verliezen doet heel erg pijn. Zeker weten. Ja, nou, je zei het al. Je was zijdelings betrokken, zeg maar, uh, vorig seizoen. Uh, en, en dit jaar dus wel uh, die eerste... de hele aan echt opgepakt. En meteen een kampioenschap. Ja, dat is natuurlijk. Kijk, bij Natunus is er wel een traditie van kampioenschappen. Want jullie zeiden het al in het introotje, op veertiende yeah. kampioenschap. Uh, dus, dus we zijn er zeker wel gewend uh, om te winnen. Dus dat, uh, dat was ook onze doelstelling om, om kampioen te worden. En daar hebben we de spelers voor. En de spelers hebben er ook nog eens keihard voor gewerkt uh, dit jaar. Dus uh, ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Je was jeugdcoach bij Natunus. Uh, nu dus hoofdcoach in de coachingstaf van, van, het, uh, van het eerste. Hoe is dat bevallen? Ja, heel erg goed. heel erg goed uh, Wat ik net al zei, we hebben, we hebben een fantastische groep jongens die, die er keihard voor werken. En die weten ook welke, de, welke dingen nodig zijn om kampioen te worden. We hebben een hele, hele goede coachingstaf met Evertje John die dan de manager is. Mm -hmm. uh, ik ben coach en Jan Collins uh, is dan de, de pitching coach. En dat, uh, ja, dat was uh, genoeg om mee te werken. Nou, geniet nog even na, Jeroen Sluiter. En uh, sterkt ook weer voor volgend seizoen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Nummer 4. De service die uh, goed opgevangen wordt bij Slovenië. Het blok hangt goed en dan is het punt al daar. Kijk, zo snel kan het gaan als Nederland eenmaal op voorsprong komt. Wie knakt er als eerste? Is dat Slovenië? Dan zijn zij uitgeschakeld. Is dat Nederland? Dan zijn zij uitgeschakeld. Nederland kan de aanval overnemen en uh, beslissen de punt binnen slaan om door te gaan op het EK. En dat lukt. Nederland wint met 3-1 van Slovenië. De Nederlandse voetballers hadden bij het EK in Denemarken nog één kans. En die grepen ze ook. Slovenië werd in de laatste groep zetstrijd met 3-1 verslagen. En dat betekende plaatsing voor de tussenronde. Oranje verloor de eerste set, maar herstelde zich vervolgens. En dat leverde nog een aardig feestje op. De overwinning werd gevierd, alsof er daadwerkelijk een prijs was binnengehaald. Verslaggever Martin Tip sprak met invaller Robin Overbeke en de bondscoach Edwin Benne. Ik dacht vandaag na de eerste set, uh, jullie kunnen de koffers pakken en dit was het. Nou ja, het lijkt erop alsof we het uh, dan nog moeilijker moeten maken... en echt met de rug tegen de muur moeten gaan staan. Uh, ja, ik, dat is het enige wat ik erop kan zeggen. Uh, natuurlijk uh, was het begin van de wedstrijd niet goed. Heel veel druk. Uh, die spelers toch voelden, denk ik. Uh, met name in, in de pasing kwamen we tot uiting. Daar waren we niet, niet vrij, niet los. Maar goed, we blijven er wel in geloven. En dat uh, hebben we na dag één na dag twee in, in, in, uh, uh, gedaan. En dat blijven we doen. Uh, dus uh, ook na een verloren eerste set is er nog niks verloren. Want je weet nog steeds dat je drie sets moet winnen. Nou, en uh, die veerkracht hebben we gelukkig wel uh, kunnen tonen. Met wat voor een gevoel zat jij aan de kant in de eerste set? Ja, toch wel wat frustratie. Want uh, we hebben met z'n allen afgesproken dat we echt volle bakten zouden gaan. En dat, helemaal, dat, helemaal, uh, ja, dat we echt alles eruit zouden halen, want dit is onze laatste kans. En dat kwam er gewoon niet helemaal lekker uit. En dat is, uh, dat is ja, aan de kant is zo, is, is frustrerend, omdat je dan ook niet echt, ja, je kan niet veel doen. En uh, ja, gelukkig draaien we het om. Ja, want jij komt erin. Nou ja, niet alleen ik, maar het was misschien net even de energie die, die nodig was. Uh, om, om even die ommekeer te zorgen en dat uh, het geloof kwam terug. Ja, en dan uh, zie je dat, uh, dat we het gewoon kunnen flikken. Opvallend dus dat de wissels Overbeke, uh, die als eerste erin komt later te Horst, dat die het verschil maken. Nou, niet opvallend, want het zijn gewoon hele goede volleyballers. Ja, ze zijn niet jouw basis ideale basis. Ja, dat klopt. Maar die werken net zo hard en die zijn net zo gretig als de basisspelers. En voor, dat, voor dit, dit soort dingen heb je, heb je wisselspelers, heb je een bank. En een bank die gemotiveerd is en goed is en die je op, op het beslissende moment ook kan gebruiken. Maar goed, ze hebben zich ook laten zien. Ik bedoel, Robin heeft laten zien dat hij klaar is om dit soort belangrijke dingen te doen. En dat geldt voor Thijs ook. En dat is alleen maar heel positief. En dan is er opluchting en dan zie ik na de tijd zelfs een enorme opluchting bij jullie. Really. Is dat echt een soort gewicht wat van je schouders af is gevallen? Ja goed, als je dingen ten te doel stelt, uh, uh, de, ik bedoel we zijn er nog helemaal niet. Maar we wisten dat het een hele moeilijke pool, pool zou zijn. We wisten dat het ook over, op de derde wedstrijd zou aankomen. Dat is gebeurd. Zelfs nog meer dan dat. Dus eerst een, wedstrijd, eerst een set verliezen en dan de, de uiteindelijk de laatste drie sets moeten winnen. Dus dat wisten we van tevoren. Dus de druk is er natuurlijk en die was er al, al van tevoren. We hebben gezegd dat we naar die kwartfinale willen. Uh, dat is anders dan de laatste twee jaar. Dat we gezegd hebben, we kijken wel hoe ver we komen. Dit is een, een harde doelstelling uh, en die wilden we ook allemaal halen. En, uh, het was natuurlijk uh, tot nu toe uh, kielen-kielen. Dus we zijn in ieder geval de pool door. En dan gaan we kijken, uh, een dag rusten. en we gaan kijken wat, uh, wat daarna komt. Maar ik denk wel dat het heel veel ruimte en heel veel vrijheid geeft voor het team om uh, uiteindelijk ook te kunnen laten zien tot waar we toe in staat zijn. Het doel was de kwartfinale. Daar zag het twee wedstrijden lang in één set niet naar uit. En ineens kan alles veranderen. Ja, maar dat wisten we van tevoren al. En daardoor moet je eigenlijk gewoon heel blij zijn... dat je gisteren nog die, dat ene puntje hebt gepakt. En het doel is, je moet die pool doorkomen. En nu moet je gewoon de volgende tegenstander verslaan. En dan sta je in de kwartfinale. En alles vergeten wat tot nu toe gebeurd is. Ja, wat, wat we nu hebben gedaan, dat doet er niet meer toe. We staan in de volgende ronde. En nu moeten we gewoon kijken dat we ons spel kunnen verbeteren en kunnen instellen op de volgende tegenstander. Ik wil vooral de goede dingen meenemen. En dat is niet alleen van dit weekend zijn er een paar goede dingen geweest, of vele goede dingen. Maar de laatste weken hebben we al hele goede dingen gedaan. En het is wel een thema, het is wel de kunst nu om de spelers zo in te stellen, zo voor te bereiden. Natuurlijk ook de spelers zelf. Dat ze uiteindelijk ook kunnen excelleren en dat ze vrij kunnen spelen. En dat is... Nou, uiteindelijk gelukt in zo'n wedstrijd. Uh, ik denk dat dit wel heel veel, uh, heel veel vertrouwen geeft aan de jongens... om de komende dagen echt het beste volleybal te laten zien. Ja, en de komende dagen, daar heeft hij het eigenlijk over dinsdag. Dan is het duel in de tussenronde met als inzet een plek in de kwartfinale. De tegenstander is dan mag Italië... dat vandaag verloor van België met 3-2. Zo met gaan we verder met de top 5 WK wielrennen en zo. En natuurlijk gaat Bert van Marwijk naar nou wel of niet naar HSV... She walks in and says, "Come on, let's have it." She brings out the worst that you can be. Well, it's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to serve long. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you want it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 Raccoon, no mercy. Nummer 3. En we weten dat het na 42 kilometer... dat het verschil was dat uh, Orica wat sneller was. Goud of zilver? Oh, oh. 16 seconden nog. Goud of zilf? Nu zien we trouwens weer een GPS-meting... waarbij het verschil nog maar 2 seconden is voor Omega. De tijd van de vierde man geldt. Goud of zilf? En daar komen ze dan af op de streep. Dan zien we dat Tony Martin er nog eventjes een sprintje bijna uitperst. Het is... Uh, nou, nou, nou, nou, nou, het is... <hijen> 88 honderdste! Dit is een boek! Ja, minder dan een seconde was het dus het verschil met Orica Greenwich, maar op de streep in Florence werd Nicky Terps met Omega Pharma Quick Step. Opnieuw wereldkampioen bij de ploegend tijdrit. Steven Dalerbout doet verslag. Binnen een seconde. Tekker 57 kilometer, dan is het verschil 88 honderdste.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 Orica ook vast, is dus ook een topploeg. Maar dat, dat ja, elk detail dus belangrijk is en uh, hebben we hebben niet alle moeite voor niks gedaan. Dit moet dan wel een heel klein detail geweest zijn. Uh, op het laatste tussenpunt liggen jullie nog twee seconden achter, hè? Is dat juist misschien wel jullie redding geweest? Uh, uh, ja, omdat we daarvoor vier seconden achter lagen. Dus we wisten dat we inliepen. En uh, wij kregen daarvoor halfwege een mentale tik dat we ingehaald waren. Ja, en toen konden wij aan het einde die tik nog uitdelen. Over mentale tikken gesproken, jullie kwamen ook al vroeg met, met vier man te zitten. Ja, maar dat is, uh, was eerder dan gepland eigenlijk. Maar ja, je rijdt uh, door de stad. en uh, ja, Met een kleine auto je rijdt je makkelijker uh, door de stad dan met een vrachtwagen. Dus dat was niet eens verkeerd. Omega Pharma Quickstep finish dus met het minimum aantal van vier. Omdat Kwiatkowski en Van der Wallen moesten lossen. Maar in het secondenspel om het goud overkwam Orica Green Edge hetzelfde. Bij die ploeg moest Jens Maurits er al veel sneller af. Hij reed al lang alleen toen Quickstep zijn ploeg het goud afpakte. Toch kon hij het podium op. Maar na afloop stopte Maurits het zilver snel weg. In hey, mijn zaak. Ik doe maar eigenlijk altijd meteen over. Maar uh, ja, voor mij is het gewoon... Uh... Het is jammer dat ik teleurgesteld dat we net tweede worden, maar ook teleurgesteld over hoe het bij mezelf ging. Dat gewoon Want, ja, waar zat dan de crux? Was dat dat klimmetje in het begin? Uh, nou, weet ik niet, nee, ja, ik was gewoon uh, ja, dat klimmetje, was rijd ik dan toevallig op kop en dan moest ik gewoon zorgen dat het tempo blijft. En eigenlijk, ja, iedereen zat er nou met volle benen, maar uh, ja, je moet gewoon zo hard mogelijk naar, zo lang mogelijk nuttig blijven en dat heb ik geprobeerd. Maar, nou, nou. Ging het vanaf daar minder? Uh, nee, ja, ik voelde wel dat ik niet uh, was zoals ik soms, soms ben. En gewoon, ja, toen moest ik gewoon een uh, uh, kilometer of 17 voor het einde eraf. En, uh, het is gewoon niet jammer. Wat gebeurde daarna dan nog? Ik bedoel, wij zien allemaal dus de secondenstrijd tussen Orica en uh, Omgafarm en Quickstep. 88 uiteindelijk. Krijg jij dat überhaupt mee via uh, je oortje? Uh, ja, ik hoorde wel dat het close was. Maar uh, ik ben gewoon uh, ja, terug gefietst. en uh, kwam ik hier en toen was het... Was dat, uh, noem je dat? Dat leidt al geleden dus. Jammer. Maar wat zei je nou, je bent teruggefietst. Ja. Maar, uh, je bent niet nou. over de finish gekomen? Nee, ja, ik ben daar gewoon afgeslagen. Ja. Uh, je hoeft niet over de finish te komen? Nou, ja, nee, ik hoeft niet per se, denk ik. Ik was gewoon... Uh, uh, teleurgesteld. <laughs> maar toen was Step dus al voorbij. Met de handen in de lucht. Na 57 kilometer was de ploeg... 88 honderdste van een seconde sneller geweest. Nou ja, we hadden het onderweg al in de gaten. We reden binnen, toen was Het was iets van vijf seconden ofzo. Uh, het waren ingelopen, wisten we. Ja, je weet sowieso dat je goed door die stad moet, maar ja, als je weet dat je inloopt en, en dus aan het einde de betere ben, ja, dan knok je voor elke seconde, want je moet het gat dichten en... Uh, ja, dan rijdt tot op de streep. Het is uh, eigenlijk sprinten totdat je die streep voorbij ziet en dan verstoppen. Maar wanneer weet je dan dat je gewonnen hebt? Toen kwamen we over de streep en toen zag, uh, zag ik de verzorgers uh, jeugen en springen. En toen vroeg ik me. Is het is zeker ja, nummer één, zag ik een vinger omhoog gaan. En, ja, toen wist ik het. Vorig jaar baalde je ervan, toen je erachter kwam dat hij. Uh... Die titel je ja, eigenlijk geen regenboogtrui oplevert. En niet ja. echt veel bijzonders op je, je ploegentijdrit shirt. Ja. Ja, is dat nu weer zo? Heb nou, je nu even ik, ik, was hier? Misschien kun je wat regelen. Uh, ja, volgens mij heb je niet lang meer wat te zeggen. Maar <laughs> uh, ik, nou ja, die wist ik het en uh, ik heb vleitje met Kerst van mijn vriendinnen een mooie regenboogtrui gehad. Toen zei ze, ja, als je hem niet van de UCI krijgt, krijg je hem wel van mij. En uh, ja, die hangt mooi in de kamer en uh, dan kan deze tweede medaille mooi naast staan. Dat dacht ik ook. ja. Bij de ploegentijdrit van de mannen reed er naast de Belkin ploeg ook weer een Rabobank-formatie. De talenten van het Rabobank Development Team. Ploegleider van die uh, opleidingsploeg is Arthur van Dongen, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wat, wat dacht u eigenlijk toen u eraan begon met de ploeg aan dit WK in Florence? Nou, wij dachten dat het een hele mooie ervaring is om uh, op dit podium uh, vandaag te hebben mogen meestrijden. En uh, die jongens zijn vertrokken met uh, nogmaals de doelstelling: leren wij zijn een opleidingsploeg. En daarbij staat de ontwikkeling hoog in ja. het vaandel. En uh, ervaring opdoen uh, was te overdoen. Maar toen zag ik toch de hele tijd op nummer 1 uh, de ruilbankploeg staan bij de tussenstand. Ja, dat klopt. Dat was ook voor ons uh, weliswaar een verrassing. Die jongens uh, zijn uh, snel vertrokken, een lange tijd zelfs. Uh, op het eerste klimmetje, het eerste meetpunt, ook snellere tussentijd als uh, de nodige world Tour ploegen. Dus uh, dat was voor ons ook enigszins verrassend, maar uh, de jongens hebben het heel goed gedaan. Ja, want uiteindelijk negentiende in uh, de eindstand van de hoeveel ploegen? Er waren 35 ploegen en wij waren de eerste niet world Tour ploeg. Dus we laten ook een aantal pro-continentale ploegen achter. En uh, wat ook wel het vermelde waard is, is dat we de jongste ploeg aan de start hadden... met zelfs Lennart Hofstede, de, de jongen die op dit moment uh, nog 18 jaar is. Zo. Dus dat geeft maar aan dat de jongens een uh, klasseprestatie hebben verricht. En bijvoorbeeld ook een ploeg als AG Deuxerre voorgebleven. Ja, absoluut. Dat was de uh, 19e Tour ploeg uh, die van start ging. Tja. En uh, aangezien wij dus 19e zijn, hoorde, hebben we die achter ons gelaten. Um, waar ligt het dan aan? Is het een hele goede lichting? Uh, kunnen ze heel goed samenrijden? Uh, er ligt aan een aantal factoren natuurlijk. Uh, wij hebben een uh, aantal trainingen en trainingskampen uh, gehad. De jongens uh, zijn met zessen gestart, ook met zes aangekomen. En het was een hele evenwichtige ploeg. We hadden geen, uh, geen echte uitschieters uh, naar boven of naar beneden toe. En dat heeft deze ploeg zo sterk gemaakt. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook de, de beschikking over jongens Diller van Baalen. De Nederlandse kampioen uh, tijdrijden. Maar hij was niet van de partij omdat hij morgen start op het uh, individuele tijdrit uh, voor de belofte. Maar een homogene ploeg, daarmee kan je dus heel ver komen en dat is vandaag wel gebleken. Ja, hoe hebben die jongens het ervaren? Ja, fantastisch. Uh, de prestatie was natuurlijk grandioos. Uh, we hebben heel veel uh, media-aandacht gekregen en heel veel uh, positieve reacties. En uh, ja, de jongens zijn niet gewend om voor zoveel publiek te rijden. En onder de aanmoedigingen uh, ja, ging het alleen maar sneller. Dus uh, ze hebben het als fantastisch ervaren. Nou, hartstikke goed. Dat kunnen ze meenemen. Wie weet, uh, zien we ze later weer terug bij de profs. Arthur Verdongen, dank je wel. gedaan. En dan gaan we door met de vrouwen. Want ja, dat begon voor Nederland goed. Dat WKW-rennen met goud, zilver en brons. De ploegentijdrit voor vrouwen werd gewonnen door Ellen van Dijk, namelijk met haar specialized ploeg. Zilver was er voor die andere ploeg. De Rabelploeg voor de vrouwen dus. Met natuurlijk Marianne Vos en Orika-renster re, Loes Gunnewijk. Die liepen in de Florence met het brons van het podium. Steven Dalenbout zet de medaillewinneressen op een rijtje.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 het eerste tussenpunt was nog maar een kleine voorsprong. Maar het tweede tussenpunt was wel al uh, voldoende voorsprong in ieder geval. Dus dan weet je ook dat je geen overdreven risico's hoeft te nemen hier in het centrum. En uh, ja, dan, als je dan over de streep komt en je weet dat je wint, dat is gewoon echt een fantastisch gevoel. In eerste plaats of de van de gold medal en de champion. Please welcome specialized Lululemon of the United States of America. Het is natuurlijk ook wel een beetje lastig die van je schouders valt, want ja, je weet ook dat je dit eigenlijk gewoon... Uh, ja, je moet het niet doen, maar iedereen verwacht het en je verwacht het zelf aangekoopt. Dus dan is het gewoon ja, heel lekker als het lukt. En als je benen goed voelen, dan uh, geeft dat echt vertrouwen voor, uh, voor dinsdag. And winners of the silver medals team Rabo Women's of the Netherlands. A poste, Richie, Richie, de tweede poste de vice van de medaille d'Argento, Rabo Wimens van de Mariano Vos. We wisten wel dat het, uh, het technische gedeelte, dus in Florence zelf, waar we ook de dom passeren, dat dat een stuk zou zijn waar wij uh, nou ja, in ieder geval niks mochten verliezen, maar ook tijd goed konden maken. Nou, en dat hebben we blijkbaar gedaan. Uh, het, echt, het, het lange rechte stoemstuk van uh, Pistoia richting Florence uh, was iets minder op onze lijf geschreven. Maar we hebben het maximaal eruit gehaald. En dan, ja, dan kun je zeker uh, tevreden zijn met zo'n zilveren plak. Ja, er zat niet meer in. En dus dan, uh, ja, dan heb je het gewoon heel goed gedaan, denk ik. We waren allemaal uh, helemaal leeg over de finish. Uh, maar we konden wel blijven gaan tot de finish. En ja, dan, uh, ja, dan ben je zeker blij. In third place and winners of the bronze medal. Orca, AIS, of Australia. Loos Grunvik of Nederland. Kijk, we gingen natuurlijk voor goud. En, uh, maar we hebben gewoon het maximum uit onszelf gehaald. Het was de beste tijdrit voor ons uh, voor het hele jaar. En uh, we hadden natuurlijk ten opzichte van vorig jaar, uh, misten we natuurlijk Judith Arendt en uh, Linda Willemsen. En uh, we hebben nu gewoon dit jaar wel een heel sterk team, maar het was nog een beetje zoeken in de vorige ploegtijdrit en dit was gewoon de beste. We hadden een goede start, daarna een klein dipje, maar weer een uh, sterk einde en uh, een mooie br br br bronzen medaille. Nummer twee. Een paar dagen geleden hebben we samen om de tafel gezeten en uh, gezegd wat we van elkaar vonden en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een overeenkomst. Bert van Marwijk gaat naar HSV, zo melkt de coach aan de NOS. Ja, ook Van Marwijk was een thema, dat is richtig. Maar ook anderen. Uh, nou, ik ben mondeling akkoord. En, uh, voor mij is dat uh, definitief. Voor de mensen waar ik mee gesproken heb, ook de algemene directeur en technische directeur van uh, HSV. Ja, gisteren maakte Bert van Marwijk dus bekend dat hij een overeenkomst had gesloten met HSV. Hij zou er toch de opvolger worden van Torsten Fink, die afgelopen week werd ontslagen. Maar vervolgens ontstond er de nodige verwarring. Toen de berichten in de media verschenen dat de club nog aan het zoeken was. En dat er nog helemaal geen akkoord zou zijn. Vanavond gaf Bert van Marwijk zelf tekst en uitleg bij ons bij de NOS in het programma Studio Voetbal. Ik denk dat het uh, een beetje een misverstand is. Ik, ik ben, volgens mij uh, hebben zij de trainer voor afgelopen maandagavond ontslagen. En uh, Ze hebben dat dinsdag bekendgemaakt. Dat is wel heel netjes. Ze hebben mij in de loop van dinsdag benaderd. Ik heb woensdag gesprek met hun gehad. en uh, Met de technisch directeur en met de algemeen directeur. En uh, gewoon om te kijken of het past. Ik moet altijd het gevoel hebben dat ze graag willen. Dus graag of niet. En, uh, dus we hebben het uh, over, over technische zaken gehad en over organisatorische zaken. Helemaal niet over geld. Dus over het echte onderhandelen. Maar toen was de sfeer al dat ze. Uh, ja, eigenlijk het liefst hadden dat het dus gelijk zou komen. Maar wat en zijn die plooien? Uiteindelijk dan? Is... zijn die onderhandelingen gekomen. En ik kreeg uh, gisteravond een, uh, een sms van degene die dat voor mij gedaan heeft. Uh, met de boodschap dat alles rond is. Nou ja, bij mij is uh, dat is dus mondeling. En mondeling uh, is voor mij ook. Uh, dus het is rond. Alleen in Duitsland uh, is het, uh, uh, moet je eigenlijk. Elk contract boven een bepaald bedrag. dat moet gesigneerd worden door een. een, een, een uh, laat ik zeggen. een raad van toezicht. En ja, dat is nog niet gebeurd. Die komen één keer in dezelfde keer bij elkaar. En dat moet nog gebeuren. Dus dat is, uh, heeft daar verder helemaal niks, nergens wat mee te maken. Maar, maar jij weet wel hoe het momenteel gaat bij HSV. Hè? Ja. Niet al te uh, florissant. Nee, ja, maar goed. Nou, Ultra-rijke dames... miljardairs die, een, die iets willen vertellen. Daarom uh, zoeken ze waarschijnlijk ook een nieuwe trainer. Maar Bert, het kan niet zo zijn dat er van uitstel afstel komt. Want, uh, nee, absoluut niet. Nee. En het is niet zo dat je, dat je er nu spijt van hebt dat je gisteren bekend nee. maakte. dat je voor twee jaar uh, plus nou, een optie. Uh, weet je, uh, als ik dit geweten had. dan had ik waarschijnlijk één of twee dagen gewacht. met het gewoon te vertellen. Maar ik bedoel, ik krijg een bericht. en, en zo ben ik ook opgegroeid en gevoed in de voetballerij. dat het rond is. Maar dat is mondeling rond. Nou ja, voor mij is dat is het dan klaar. Maar de Raad van Toezicht kan niet uh, alsnog uh, zand in de motor strooien? Nee, ik geloof dat ze dat de afgelopen twintig jaar niet gedaan hebben. Dus uh, dat is gewoon een kwestie van een handtekening zetten. Dat is gewoon uh, een formaliteit. En dat betekent dat je wanneer daar naartoe gaat? Uh, ik denk dat ik daar uh, in de loop van dinsdag heen ga. Nou verscheen uh, er ook nog een bericht op het ANP... dat er ook nog een andere coach zou zijn benaderd. Wat is dat voor iets? Ja, dat krijg je dan dat soort verhalen. Want de, de technische directeur Oliver Kreutzer... Die, die komt uit Zuid-Duitsland. Die zit ook nog niet zo lang in Hamburg. En die moest nog thuis wat verhuizen. En die vliegt dan altijd naar Basel. En dan rijdt hij dat stukje dat is dichterbij voor hem naar huis. En omdat hij naar Basel vloog... hebben ze daar gelijk uh, wat van gemaakt... dat hij achter een trainer aan zou zitten. Dat is gewoon totale onzin. Dus Kijk, als ik, als ik dat gevoel zou hebben, dan weten uh, mensen die mij kennen dan weten ze dat ik er uh, gelijk een streep door gezet Dus het is zeg maar, totaal uitgesloten dat jij nog bij studio voetbal aanschuift na, na vanavond. Ja, nou ja, uh, ik hoop in de toekomst nog wel weer een ja, keer, ja, ja. maar uh, voorlopig ja, niet. Okay. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ik heb je niet gezien school.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 Train. Nummer 1. Met de paai er tussen, de paai. En brengt hem al voor het doel. En daar is uh, met... Oh, heel veel moeite wil ik zeggen. Vermeer, dat laat hem al los. En dan wordt hem al binnengetikt door het pas. En staat PSP met 1-0 voor. Weer een blunder van Kenneth Vermeer. Heel te makkelijk. Willem schiet. En daar is het doel. Het. het wordt onderweg van richting veranderd. Bal hoeft er alleen nog maar langs. En dat lukt. Het is 4-0. Na 68 minuten. Ajax is uh, bezig aan de wedstrijd. Die het nog lang zal heugen. Voor het eerst sinds 2009 wist PSV weer eens de winnaar van Ajax. De overwinning werd met gejuich ontvangen. In de twee business lounges van de broers René en Willy van der Kerkhoff. Joris Kreugel bekeek de wedstrijd in het gezelschap van deze kritische tweeling. En ging eerst bij René kijken. VF en Ajax zijn altijd wedstrijden op, op zichzelf natuurlijk. En, uh... Waar is je broer? Mijn broer zit op, op één. Die komt toch wel hierheen hè? Als het goed is, moet die... Uh... En dit is de Willy van de Kerkhof groep. Ja, Willy van de Kerkhof. Wat denk jij wat het wordt? 4-2 voor PSV. Dus in dat opzicht zijn jullie geen tweeling eigenlijk? Wij ik weet wat je Hij bescheiden altijd. Jullie begeleiden hier eigenlijk alle mensen in deze business lounges. Iedereen heeft er eentje. Wij zijn in ieder geval zijn we hier van onze eigen box alle twee gasten hier. Jullie zijn druk met de gasten bezig. Maar kunnen jullie dan ook nog wat van de wedstrijd zien? heb je zoveel voetbal in je leven gezien, denk ik van nou laat me zitten. Ja, wat bedoel ik nou, we missen, we missen de mooiste kansen moeten zijn. Uh, ja. ja dat had er nou moeten zijn na een paar minuten, dus... toevallig uh, een dot van de kansen dat, uh, dat is cruciaal voor dit soort wedstrijden, dat je de kansen die je krijgt moet je benutten. Het is een geweldige aanval. Uh, ja jammer. Maar in ieder geval een, uh, een ontketend PSV even in de eerste vijf minuten. Uh, huh? PSV heeft in deze vijf minuten al beter gespeeld dan de afgelopen uh, donderdag in de europa Jongens, ik ga maar even naar mijn unitje. Ja. Wil je op een, op een wijn uh, passen? Ik let op de wijn. Okay. <applaus> René moet weer even naar zijn eigen business lounge? Ik lopen mensen even, even handschudden allemaal. En, ja, dat vinden mensen allemaal wel leuk. Die wil even met je praten natuurlijk. Ja, voor werk hier naartoe. Gesteld. Normaal loop je drie minuten hier naartoe in een stadion van Auto naar hier. Ja. Maar dan duurt het meestal bij zo'n wedstrijd duurt het een uur. We ja. <laughs> moeten niet vergeten dat Ajax. Uh, een goede ploeg is hoor. Dus uh, in, mijn, in mijn optiek zijn ze toch wel een beetje verder als, als PNV. Maar ja, goed, die zijn ook een paar jaar geleden begonnen. Je ziet toch nou naar een, uh, naar een kleine 25 minuten dat Ajax ook beter in de wedstrijd begint te komen. Meer balbezit heeft. We kunnen niet meer mee voetballen, hè? maar heb je wel soms zelfs het idee van, hè, dat je nog wel even lekker wil stofzuigen over dat veld? Ja. <laughs> soms heb ik wel eens de en Zeker dit, dit soort wedstrijden. Voor een voetballer zijn de leukste wedstrijden om te spelen. Dit pak het land uit. Uh, st statistisch bewezen dat PSV meer dan 25% van zijn doelpunten in, in deze kant gemaakt heeft. Dus we zien in de tweede helft komen we nog. Oh, uh, wacht snappen even. Uh, Je ja. snapt het nou, hè? He. Ja, ja, ja. de ja, raad, ja, ja. Raad goals ook niet eerste helft. Ja, ja, ja. Op dit moment heeft Ajax PSV in de tong. Ja, en een ja. leuke eerste helft. 0-0, no, no, dus uh, ja. De tweede helft is begonnen. Wat beter 1-1 of 2-2 kunnen zijn uh, aantrekkelijk voor het publiek. En... Uh, Ah, maar goed, het was nog wel uh, 1 of 2-0 voor ons jawel, jawel. Westen, het, is, het, zakt, het zakt een beetje terug Het is uh, zo goed perfect te ja, het doen he. Daar hebben wij weinig verloren uh, in, in, die, in die 15 jaar dat wij hier gespeeld hebben Want we gingen er schekke wogen op altijd he. En, en, en dan beginnen we gewoon mee De, de simpelheid uh, Daar kun je het verste mee komen Maar niet die, allemaal die hakjes ja, en trucjes uh, Ik weet niet wat, anders, wat, wat ze willen doen Maar uh, ja de, de, Nou hier, 1 één tegen 1 één uitspelen Gewoon uitspelen daar Het begint uit dezelfde aanval, van, uh, eigenlijk maar Tas op de, op de juiste plek uh, staat. Maar van meer duidelijk in, uh, in de fout. Ja, ja gewoon een grote blunder. Dus, uh. ja. Kijk, maar nu nou wordt de wedstrijd open. Ik kom zo weer, even mijn gasten, dan ja. kom ik zo daarnaartoe. Willy, we lopen weer even eruit. 1-0. Ja, jouw broer echt. die zit gewoon achter de ramen te kijken. Je hebt tenminste een beetje alles open. Ik ben nu even door de gang naar jouw uh, Business Lounge. Ik ben de enige die die box die de uh, ramen open gedaan heeft. Ja. Zeg ik wil die ramen eruit gooien. Ja, ik doe het maar. Als je hier nou binnenkomt of daar binnenkomt. Ik vind de Willy van de Kerkhof uh, Business Lounge ja. toch. Ja, dat is toch één leuk gevoel. heel. Uh, ja, we cool. het gevoel alsof we op het veld staan bij jou. Niet ja, veel meer gevoel. Dan proef ik het toch wel plastic. Uh. <laughs> Niks te doen. De bal was in richting veranderd. Willems, Willems. Hij moet hem spelen, Dat was een knappe goal van Willems. Ja. Maar ook in ja. is, is de tempel van Willems. Je hebt gelijk. Tot, tot je hebt gelijk. gelijk. Ja, ja, ja. Nou, jullie geven elkaar altijd gelijk. <laughs> ja, ja, Dan kan PSV toch, toch naarmate het seizoen gespeeld is na acht wedstrijden, of tien wedstrijden, nou. staan stoppen bovenaan. Dat zou wij dus niet dan begrijpen en jij ook niet. Dat nou is toch nou zo'n voetballen en het, misschien ook aan de tegenstander ja, te maken. Wachten. Als je het voetballen, ziet voetballen, nou, dan was het nog niet waard om er op haar te worden. Ja, dat is ook wel, maar aan de andere kant, je moet niet vergeten, het zijn allemaal vrij jonge jongens. Die komen allemaal bij elkaar. Kijk, nou werken kunnen ze altijd, dat ben ik met mee eens. Maar dat, dat ze in een dipje komen, dat, dat verwacht je natuurlijk altijd. Voor de eerste uh -huh. drie vier wedstrijden was het grandioos. Ja, Vergeleken met dit is het weer super. Dus, uh, dan, zijn we, dan ben je dan weer langzaam op de weg terug. En dan moet je dit afmaken. Park alleen op meer af. Ho, <laughs> bal. We hebben wel een soort van IJs met, met 6-1 gewonnen hier thuis. Maar de grootste was 6-1, denk ik toch wel. Dan uh, bolle Piet nog in de goal. Ja, met die snelheid van mij, ja. Uh, wisten we voor de wedstrijd al uh, dat, dat we zouden winnen, dus... Uh... PSV Ajax. Het begin van de tweede helft het PSV toch wel duidelijk overhand. aan de kansen die ze creëren, toch wel uh, verdiend. Een uh, ja, beetje gefatteerd, maar toch wel verdiend. En daar ben jij het roerend mee eens. Dat is één eigen ben ik ben het er helemaal mee eens. En wat gaan jullie dan vanavond doen om dit te vieren? Ja. Uh, samen Chinees halen of zo? Vanavond gewoon lekker op de bank liggen en naar golven kijken. Want uh, meneer Woods kan nog eventueel winnen in, uh, in Atlanta. Dus dat uh, is het, uh, de tweede sport van ons. We hebben een geweldige de broertjes van de Kerkhof, niks veranderd. En de reportage van Joris Kreugel. Het buitenlands voetbalbericht in Engeland... kreeg titel van DRM United... een flinke tik van stadgenoot Manchester City... Het 4-1 en United zag kort voor de wedstrijd... Robin van Persie afhaken met een leesbeshuurder. Arsenal gaat nu in de leiding door een 3 0 winning op Stoke City. United staat inmiddels achtste. En in Italië blijft Napoli goed presteren. AC Milan werd op eigen veld met 2-1 verslagen... waardoor de Napolitanen nog zonder puntverlies zijn. Mede-koploper AS Roma won de Stadsderby van Lazio met 2-0... en heeft ook 12 punten uit vier duels. In Spanje won Real Madrid met 4-1 van Getafe. Barcelona en Atletico Madrid zijn koploper met de volle scoren. Uit vijf duels. Real is derde met een afstand van twee punten. Einde van een hele lange sportdag, einde van langs lijn. Zo direct het oog met John Jansen van Galen. En wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag. Het CDA in de Eerste Kamer moet de pensioenplannen van het kabinet steunen. Ik vind dat de politiek zich helemaal niet met pensioenfondsen moet bemoeien. Het akkoord is zo goed zo. Dat is gesproken met de vakbond en de mondensopleven. Politiek zou niet meer moeten denken in politiek, maar zou eens moeten denken van hoe komen we eruit. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Als we elke keer die akkoorden weer ter discussie gaan stellen... dan weten nee. mensen zolang langzamerhand niet meer waar ze aan toe zijn. En uw mening die telt. Iedereen wil zijn eigen straatje weer. Het gaat niet. We moeten allemaal inleveren. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.